Dit is dag 3 van hoofd- en hartruimte. Zorg dat je tijdens het oefenen niet gestoord wordt. En zoek een houding op waarin je prettig kunt zitten. Het liefst op een stoel, maar je kunt ook op de grond zitten. Kijk wat je zelf prettig vindt. En begin eerst met rustig te zitten, aan te komen in jouw houding.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 En zo met je ogen dicht richt je je eerst eens op de fysieke gewaarwordingen in je lichaam. Voel hoe je op de stoel of op de grond zit. En voel ook je voeten op de vloer. En voel de werking van de zwaartekracht op je lichaam. Neem de tijd om eventuele geluiden op te merken. Geluiden vlakbij.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 Van top tot teen, scannend. Je loopt gewoon even je lichaam langs en je kijkt naar de verschillende onderdelen. Alsof je er van buiten naar kijkt. En als je iets opvalt, dan zie je het alleen en daarna ga je weer door. Dus ook een korte scan, even kijken en weer verder gaan.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 Misschien voel jij je adem juist heel goed bij je neus of je mond. Kijk of je je daar echt even helemaal op kunt richten. En volg zo je inademing en je uitademing. Misschien merk je ook op dat iedere ademhaling anders is.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 Leg dan je hand op je hartgebied. en Stel je eens voor dat je adem via je hartstreek naar binnen en naar buiten gaat. Het kan natuurlijk niet fysiek gezien, maar stel je voor dat de lucht daar in en uit stroomt, rondom je hart. En kijk of je daar een tijdje met je aandacht kan blijven.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 En breng dan je aandacht weer terug naar de gewaarwordingen in je lichaam. Het contact met de stoel, met de grond. Misschien zijn er bepaalde geuren. Dingen waardoor het duidelijk wordt dat jij in deze omgeving bent waar je nu bent. Voel de zwaartekracht, de druk van je lichaam op de stoel. Beweeg je voorzichtig wat. En voordat je opstaat bedenk je wat je gaat doen. En kijk dan ook of je die handeling vol aandacht heel bewust kunt maken. Die handeling heel bewust kunt doen. En zorg dat je gewaar blijft van wat er gebeurt. Van moment tot moment. Voor zolang als je kunt vandaag. Ik wens je een hele prettige dag. Tot morgen.